Bismillah ar-Rahman ar Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wa wa ala man rahmatan lil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. We bedanken Allah Jalla dat Hij ons bijeen heeft gebracht. Bij een van de beste plekken. En bij een van de geliefde plekken bij hem Dat zijn de behoed. bujut, Allah. En zoals de bekende hadith, die wordt overgeleverd door imam Ahmed en anderen, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, voorwaar geen volk komt bijeen in een van zijn huizen, de huizen van Allah, behalve dat ze met elkaar de Koran onderwijzen en leren, behalve dat Allah's barmhartigheid en kalmte over hun neerdaalt. En Allah noemt hen, bij de engelen, de personen die deze halakaat, zittingen van kennis, bijeen komen. Zoals op het programma vermeld staat, is het dat wij samen deze periode zullen zitten om hele belangrijke islamitische leerstof te onderwijzen en te leren. Het is een leerstof welke verplicht is voor elke moslim en moslima te kennen. Het zij jong, oud, arm, rijk. Iedereen is verplicht om deze stof die wij samen met elkaar zullen leren en onderwijzen te kennen. Het is een stof waar het niet toegestaan is voor een moslim deze te minachten. Waar het niet toegestaan is voor hem om deze te verwaarlozen. Welke het niet voor hem toegestaan is om er niets van te weten. Dat zijn deze drie fundamenten die ook wel, el-usoolu thalathatu, genoemd worden. De drie fundamenten. Het zijn de drie zaken waar de persoon en de moslim kennis over moet hebben, over zijn heer, over zijn religie. En over zijn profeet. Het is het allereerste waarmee de moslim in aanraking komt. Wanneer hij de geloofsbelijdenis uitspreekt. Wanneer jij als een nieuw moslim binnentreedt. Dan is dit hetgene waar jij als eerst de nadruk en de focus op moet leggen. Het zijn deze drie. Waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam over zegt. ذا iman. Man radhiya billahi en bil islam Mohammed, het geloof zoetige <coughs> smaak in het geloof heeft degene geproefd wie die tevreden is met zijn heer degene die tevreden is met zijn religie de islam en degene die tevreden is met de profeet de boodschapper al als profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Het is de hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam ons aanbeveelt na de adhan het volgende te zeggen: wa an la illallah, wa anna rasulullah. Dit is aanbevolen na elke adhan deze woorden uit te spreken. Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft naast Allah te aanbeden te worden en ik getuig dat Mohammed zijn boodschapper is. En ik ben tevreden met mijn geloof. En ik ben tevreden met mijn Heer als Allah. En ik ben tevreden met Mohammed als profeet. Dat zijn deze drie. Het zijn deze drie die de eerste als vragen krijgt in het graf. Het zijn deze drie waar wij om zullen worden gevraagd in het graf. Zoals in de hadith van Imam Ahmed en anderen van al-Bara'u bin-Azib, radiyallahu anhu, dat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zegt, wanneer de persoon het graf is binnen gelopen, of wanneer het in het graf is gezet, dan zullen er twee engelen naar hem komen. Zij zullen bij hem komen en zitten. Wat zullen ze wat zullen ze dan zeggen? Ze zullen dan vragen naar Rabbook. El mu'min de die zal zeggen die zal zeggen, Rabbi Allah. Dan zullen ze weer vragen, Ma Ma Wat is jouw geloof? Feyqul Dini al Islam. Dini al Islam. Mijn geloof is Islam. Dan zullen ze hem vragen, derde keer: Wie is de persoon die tot jullie is gezonden? Dan zal de gelovige zeggen: Rasulullah. Het beantwoorden van deze vragen zal voor degene zijn die deze drie fundamenten beheerst, degene die onachtzaam is. Degene die erad heeft, verwerpt. Degene die niet erin gelooft. Die zal niet kunnen antwoorden op deze antwoorden, op deze vragen. Hij zal zeggen, ha, ha, la adri. Hij zal zeggen, oh, oh, ik weet het niet. Dan zal Aaudu in het graf zijn graf nauw worden. En tegen zijn ribben zal het aankomen. En hij zal schreeuwen van de pijn. Zal deze persoon verlangen naar het einde en naar het uur? Ongetwijfeld nee. Want hij weet dat dit de begin is, het begin is van zijn ghasara en zijn halak. Zeg voorwaar: degenen die verliezer zijn, zijn degenen die hunzelf en hun familie en gezinnen zijn verloren. In het Heer Namals. Hier begint het. Dus jij als gelovige leeft in het wereldse. Zou moeten voorbereid zijn op deze drie vragen. Jij zal er gevraagd worden. Ik zal erom gevraagd worden. Jouw buurman, jouw vader, jouw moeder, jouw opa, jouw oma. La farqa. Geen verschil. Het is een glas waar iedereen van moet drinken. Er bestaat geen keuze van vrijheid hierin. Iedereen zal worden gevraagd. Iedereen. Bereid je dus voor op het goede antwoord. Dat is in het wereldse het kennen van deze drie fundamenten. Dus dit is waar het boek over gaat. Op het programma de drie fundamenten. Dat is wat de Moellif, de schrijver van dit boek, we zullen kennis maken met deze schrijver, hierin heeft proberen te verduidelijken begrip, verduidelijking, uitleg over deze drie fundamenten. Opdat jij in het wereldse en heer normaal zal zegen vieren. Dit boek bevat als een stelregel in de Aqida, in de geloofsleer. Zelfs dat de geleerden continu, wanneer zij klaar waren met dit boek, opnieuw, opnieuw, opnieuw. Omdat het zo belangrijk was. De dien, het geloof die over praat, is samengevat in dit bundel. En dat gaan we allemaal zien. Het zou dus moeten zijn dat wij... Eerst het memoriseren, begrijpen, de vehm erin hebben. Vervolgens ernaar handelen, vervolgens ernaar uitnodigen. Onze ouders, onze kinderen, onze vrouwen... ...dienen we te onderwijzen en te leren. Dit is de plicht. En kullukum mes En elke en ieder onder jullie... ...is verantwoordelijk... ...en hij zal worden gevraagd. Wanneer hij de kennis beschikt... ...en wanneer hij het beheerst... ...dan dien je dat overdragen, over te dragen... ...wat de hedendaags... ...weinig aan bod komt. We hebben taagavul... ...onachtzaamheid. We zien... ...monker. We zien... ...innovaties. We zien zaken afgoderij. Waar Allah Jallah wa niet van houdt. Maar wij stilzwijgend niet adviseren. Waarom worden wij als de beste generatie en natie genoemd? Kunt u om Waarom? Waarom zijn jullie tot de beste natie genoemd? Waarom? Jullie gebieden het goede en verbieden het slechte. En dan op het laatst is genoemd en je gelooft in Allah. Waarom? Het belang hiervan een nasiha geven. Het adviseren wat we net zeiden, waandir, al Akwarabin. En vermaand en herinnert jouw dichtbij Dat is wanneer wij wat? De kennis hebben opgedaan. Want Allah wa ala, noemt ons de beste umma en beveelt ons aan om elkaar te helpen in het goede. Wa ta'awanu ala albirri wa taqwa. De kennis die jij zoekt, die niet alleen voor jouzelf te zijn. De kennis die jij zoekt en vergaart, die moet jij eerst zien te beheersen, er naar handelen uit te nodigen. En dan geduldig ermee te zijn. Sommigen onder de jongeren, je ziet ze gedreven. Gedreven in boeken, gedreven met een pen. Maar zijn familie binnen huis, zijn buurman, die walgen van hem. Die walgen van hem, die kunnen hem niet uitstaan. Is dit het juiste voorbeeld wat wij moeten geven? Khatib al-Baghdadi, rahimallahu ta'ala. Of eerst de hadith van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qur'an De is een bewijs tegen jou of voor jou. Bewijs voor jou wanneer je naar handelt. En bewijs tegen jou wanneer er je niet naar handelt. Khatib al-Baghdadi, wat we net zouden zeggen. Hij zei: De kennis als hij jou niet van nut is. Dat zal het jouw schaden. In de imam, die net de ayat heeft geciteerd, in de ledina met Deze is die paame, degene die zegt, onze Heer is Allah, vervolgens volharden met tabat, Is door te laten zien dat jij een oprechte goede moslim bent. Dat jij overal inzetbaar bent. Dat jij in moeth in de communicatie met de mensen. Gemeenschap, de beste der mensen bent. Waarom? Jij bent Moaziz, jij bent de moslim. De kennis die wij hebben. Waarom? Eer komt toe aan Allah, aan de prophet en de Gelovigen. Waarom? Wij hebben de En dat zullen we zien, inshallah, met deze lessen, dat de islam. ...de beste der geloven is... ...de beste der religies... ...hij is als Gatam... ...als een stempel op de voorgaande religies. Was de profeet... ...sallallahu alaihi wa sallam, niet... ...die zei... ...ik ben gezonde... ...om de gedragcodes... ...te vervullen. Hij gaat er een stempel op zetten. En dan zullen we inshallah... Bij een kopje, kopje onder de, de, de lessen zullen we het hebben over... ...al amalubi, zullen we uitgebreid. Maar dit kwam ter sprake. Dus wat belangrijk is, de kennis die wij hebben... ...de kennis die wij vergaren, het over te dragen... ...wat anders heeft het geen nut. Hoe waren de geleerden en hun aandacht... Als het gaat om het zich bezighouden met deze drie fundamenten. En dan heb ik het in het specifiek over dit boek. Hoe waren zij? Gingen zij er heel, hechten zij heel veel aandacht eraan? Of was het iets wat het niet belangrijk was? In tegendeel. Wat ik net zei, het is een ka'ida din. Het is een stelregel in het geloof. Het omvat het geloof. Het praat over de usul al iman. En shara'u din. Het praat over de pilaren en zuilen van het geloof. Zoals Jibril alaihissalam toen hij naar de Profeet sallallahu alayhi sallam kwam. En hij zei. Het adere man is zail. Op het laatste hadith komt ook straks. Hij vroeg aan Umar radiyallahu anhu en de sahaba. Weet jullie wie hij was? Ze zeiden: Kulna of kala ya rasool Allah. Kala ya rasool Allah. Allahu wa rasoolu a'lim. Kulna Allahu wa rasoolu a'lim. Of ze zei. Wij allemaal, of het was Omar die zei, in ieder geval, essentie is duidelijk, ze zeiden, Allah en de boodschapper weten het beste. En deze hadith staat ook hierin. Omvat dus de zuilen van el-Iman. En het omvat ook, zoals we gaan zien, over islam arkanen islam Het kennen van de zuilen, van de islam wat triest is is dat een persoon het wereldse verlaat fariqud dunya hij verlaat het wereldse zonder Allah te hebben gekend zonder zijn religie te hebben gekend zonder zijn profeet te hebben gekend en dat is wat imam van de Quaim, rachmatullah ta'ala, zei: "Masaakin en ahl de dunya, faarq de dunya, en namen niet geraakt, en namen niet gehad, van de Degenen die verloren zijn, en de masaakin, de zielige in het wereldse, zijn degenen die in het wereldse hebben geleefd. En deze wereld hebben verlaten zonder dat ze het geloof hebben geproefd. Zonder dat ze Allah hebben leren kennen. Zonder dat ze het geloof hebben leren kennen. Want wat voor leven heeft iemand in het wereldse zonder Allah Ta'ala? Degene die in Allah gelooft, hij leidt zijn hart. Ala bij lahi, Voorwaar met het gedenken van Allah komen de harten te trust. De persoon die Allah niet heeft gekend, hoe komen de harten te trust? Hoe heeft hij zijn leiding gevonden? Zeg, zijn degenen degene die weten hetzelfde als degenen die niet weten. Dus degenen die in het wereld Allah niet hebben gekend. Nog de profeet, nog het geloof. Die hebben vaarlijke ravage. Die bevinden zich in een ramp. Is alarmerend. Het is niet zomaar een zaak. Het is een alarmerende kwestie, zaak. Wanneer de doktoren... Een dokter die zegt, je hebt een grote ziekte. Een ziekte waaraan je snel kan sterven. Hij zal verdriet hebben toch in het wereldse. Had ik maar meer kunnen leven. Maar hoe is het dat je allah taala ontmoet terwijl je hem niet kende? In het wereldse had je de tijd. De boeken. De kennis, de geleerden, die hebben allemaal met de wil van Allah het gemakkelijk voor ons gemaakt. Maar het is dat wij niet willen. Maar wanneer wij ons inzetten voor deze zaak, dan hebben we alhamdulillah al de mogelijkheden. Maar het is voor degene die wilt. Ook wat bijzonder is en apart is om te vermelden. Dat deze drie fundamenten die hier in dit boek zijn vermeld. Wanneer je ze beheerst en memoriseert. Vooral voor de jongeren is het niet moeilijk om te memoriseren. Is het dat je wanneer je oud wordt deze zult onthouden. En het zal jou bijblijven. Zoals vele van de mensen die het in vroegere stadium hebben geleerd. Voordat ze overlijden, beginnen ze met het citeren van deze fundamenten. Hij kennen ze uit hun hoofd. We gaan zien, het is een hele mooie metten. Dat zit bij hem bij. Maar deze kalem is allemaal met adillen, met bewijzen, zoals we gaan zien. Allemaal kale Allah, kale Rasool. Dus het is aan de jongeren, vooral, ook degenen die het kunnen. Als ze het niet kunnen begrijpen, of niet kunnen memoriseren, kunnen ze het begrijpen. Maar voor degenen die jong is, die dient dit te memoriseren. Memoriseren, elke dag neem je een strof. Neem je een aantal zinnen, herhaal je het. Volgende dag herhaal je het. derde keer, na een maand of twee, keer je dit uit je hoofd. Je zult zien, de tamaraat, de vruchten die hier zal van plukken. En wat ook mooi is te vermelden, dat dit boek helemaal niet een moeilijk boek, ingewikkeld boek. Dit behoort tot Mochtasarat. Samenvattende boekjes. Bundeltjes. Maar de kennis die hier zich in bevindt, zijn van grote waarde. En daarom dient de moslim zich bezig te houden met de ilm, kennis die navi' is voor hem. Die hem van waarde is. Die profijtvol is voor jou op dat moment. De uloom, de verschillende soorten kennis is aanwezig. Maar welke is profijtvol voor jou? Op dat moment? Dat is hetgene waar jij je mee moet bezighouden. Toen de ...in een riwaya, zoals imam al-Qurta bi ta'ala vermeld. De Joden kwamen naar de profeet en naar de sahaba. Vooral naar de sahaba. En ze vroegen hun... ...hoe kan het dat de maan... ...groot wordt, vervolgens klein wordt, vervolgens heel groot wordt. Ze gingen zich afvragen en de sahaba kwamen naar de profeet. Ze zeiden, deze mensen komen naar ons toe... ...en ze vragen ons over de maan... Hoe zit het met de maan? Hij wordt klein, hij wordt groot. En Allah Ta'ala antwoordt hen. Ska那麼іти. Zij vragen jou over de... ...manen. Nieuwe manen. Dan denk je, hoe kan het... Ahilla? Waarom is er niet één maan? Hilal. Dat zeggen de geleerden. Vanwege haar verschillende stadia. Soms verdwijnt hij, soms komt hij, soms is hij groot, soms is hij klein. Dus hier wordt niet mee bedoeld... ...dat er meer is dan één maan. Maar haar... Tijdsaanduidingen. Heeft Allah daarop geantwoord en gezegd: De maan is klein, ik heb hem zo geschapen. Vervolgens wordt hij groot, vervolgens is hij sikkel. Vervolgens wordt hij. Nee. Wat zegt hij? Zeg, de maan is als een tijdsaanduiding. Voor de Hajj. Wat wordt hiermee bedoeld? De kennis die hun nodig hebben is niet de kennis over de maan. Maar zij moeten weten hoe Allah ermee te aanbidden. De Wanneer is het hajj? Dat is belangrijk wat jullie moeten weten. Dus jullie ook. Je kan over alles en nog wat vragen. Hoe zit dat met dinosaurussen? Had die grote tanden, had die kleine tanden. Nu alayhi salam was op een sefine. Was die schip groot, klein, zag hier bruin uit. Heb jij daar wat mee aan? Je hebt daar niet wat aan. Jij moet datgene vragen wat jou van nut is. Allah leert ons dat de kennis die wordt gezocht, stapsgewijs is. Dus dit boek is ideaal. Dit boek, als wij het zouden beheersen. En wij zouden het kunnen onderwijzen. En wij zouden het aan de anderen kunnen laten zien wat dit boek bevat. Dan zouden we heel veel... Met de wil van Allah... Nieuwe moslims zien binnentreden. Dit is alomvattende... Samenvatting van, de geloof, van het geloof. We gaan inshallah met de wil van Allah... taala beginnen. Met het voorlezen wat zich bevindt in de metten. We zullen uiterlijk geven... ...waar we dat gepast vinden... ...en op welke manier. En alleen wat ik me... ...vandaar dat ik even stil was... ...ik zie geen pennen... ...ik zie geen schriften... ...ik zie ook niet dit boek... ...het is dan heel moeilijk volgen. Inshallah ta'ala... ...volgende keer proberen we... ...als het lukt, van onze kant... ...stencils met de Arabische... ...met de Nederlands vertaling... ...en met onder waar je een beetje aantekening kan maken. Want zonder boek, zonder pen, zonder schrift... ...heb je hier gezeten, alhamdulillah, je bepaalde barakaat, zegeningen. Je zit in een goede gezelschap. Dan heb ik het over gezelschap van kennis. Maar zonder boek, zonder pen zal dit niet heel veel jou doen. Ik zie wel, alhamdulillah, deze broeder heeft bij zich... Het is Shahab. Wat wil jij voorlezen? Jij leest een stukje voor, maar met microfoon zodat we je allemaal horen. Zodat wij, inshallah, daar uitleg op kunnen geven. Als je erbij kan anders. Dus gewoon het beginstukje. Ik zeg dat de je moet stoppen. Kan je dichterbij komen? In het Arabisch, kan je hem lezen? Ja. Hij met okay. Deze imam, Suleiman al-Tamimi, Allah ta'ala, was gezegend in zijn boeken. Was gezegend in zijn werken. Was gezegend in zijn da'wa. We zullen zien dat hij heel oprecht was en heel lief was voor de mensen. Hoe hij hun benadert. Hoe hij het du'a voor ze doet. Hoe hij dit vaak herhaalt. Maakt zegeningen. Maakt mooie citaten. Die alles erop duiden dat hij alleen het goede met jou wilt. Dus deze imam begint zijn boek met Bismillahir Rahmanir Waarom begint hij zijn boek met Bismillahir Rahmanir hij begint zijn boek met de Besmela, omdat dit zo in de Koran ook is. Elke surah zie je, dat begint met, Bismillahirrahmanirrahim, Rachim. Suleymane alayhi salam, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, schreef verschillende soorten brieven naar de koningen, naar de heersers in die tijd, Byzantiën en dergelijke. En hij schreef Bismillahir Rahmanir Raheem. Min Muhammad bin Abdullah. Van Muhammad, de zoon. Van Abdullah. Of Muhammad, Rasoolullah. Maar hij schreef eerst Bismillahir Rahmanir Ook de geleerden die na hem kwamen, die deden dit. Kijk maar naar Sahih al-Bukhari. Kijk maar naar Sahih al-Tirmidhi. Kijk maar naar Sahih muslim het Verschillende boeken, zul je zien dat ze allemaal beginnen met Bismillahirrahmanirrahim. Suleiman alayhis salam toen hij een brief schreef en een boek was het naar Bilqis. Bilqis was een vrouwelijke heerser. Ze was koningin en ze had het hele koninkrijk onder haar bevel. Toen het boek van Suleiman aankwam en zij trof het aan Zeg ze, O vooraanstaanden, ik heb een boek aangetroffen, mij is een boek gegeven, een gezegend en een mooi boek. Hij is van Suleyman, de profeet Suleyman, en er staat op: Bismillahirrahmanirrahim. Dus dit was ook de handeling van profeet Suleiman. De besma schrijf je omdat de profeet sallallahu alaihi wa zegt Kullu amri di la yubdaw fihi bi bismillah fahu ajdem fahu abtar fahu aqta' Verschillende overleveringen die hier over gaan. Elke belangrijke zaak Waarmee niet de naam van Allah mee wordt begonnen. Het is een zaak die teniet gaat. Het is een zaak wat niet zal slagen. Dus jij zegt, dat is al aan het hulp vragen van Allah. Bismillah, astaeinu bika ya Allah. Astaeinu bismillahirrahmanirrahim. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah met u en in uw naam. Wat anders zal het niet gezegen zijn. Wat anders zal het niet wel slagen. Wat anders zal het niet succesvol zijn. Dus vandaar dat jij zegt. Bismillah. Net als Bismillah aktoob. In de naam van Allah schrijf ik. En dat is wat tegenwoordig. Ook op tv. Wanneer ze bepaalde mensen gaan interviewen. Islamitische omroep. Islamitische imams. Islamitische predikers. Die dienen die aan deze sunnah vast te houden. Wanneer hij een vraag gesteld krijgt, vraag de toestemming, vraag de zegeningen. Hulp, toevlucht bij Allah Ta'ala zoeken. Opdat Hij jou zal zegenen. Opdat Hij jou zal versterken in jouw woorden. Want dat is datgene wat Harun alayhi salam ook deed: toen hij zei tegen Allah Ta'ala. Dat zijn sadr wasrah sadri. li amri. Toch? Waarom zei hij dit? Harun. Die met de wach die openbaring is gekomen. Die zegt, oh Allah, verruim mijn borst. li amri. En vergemakkelijk mijn zaak. In ieder geval. Dat met besmellen wordt begonnen is een duidelijke zaak. De bewijzen zijn aantoonbaar. En degene die hier niet mee begint... zijn werken zullen niet slagen. Dus iemand die les geeft islamitische les... of godsdienstleraar... laat hem de naam van Allah Taala noemen. En eigenlijk zijn er genoeg... verschillende smeekbedes... waarin bismillah wordt genoemd. Ik wil van jullie eentje. Eén vorm van du'a waarbij je bismillah zegt wij zijn er heel veel maar wij zijn er ook bewust van dat wij de naam van Allah Taala azzimu haqqa ta'zim zijn so wij bewust van dat wij Allah Taala vereren op de wijze die hem toekomt zeggen we gewoon bismillah ylla, bismillah ylla. Toe, bismillah zijn so woorden met betekenis en zie hoeveel uitleg is gegeven. Tien minuten aan de Besmela. En dat is nog niet heel veel. Dat is nog niet heel veel. Maar ik heb kort samengevat. Belang van de Besmela. Wie kan een voorbeeld geven? Dua safar. Dua Saffar, hoe gaat hij? Dus de Dua, de smeekbede bij, bij het reizen. Allah. Hm. Dat is een voorbeeld. De aa van de sefer. Zoek ayah. aaien. is Surah Zuchrof. Is er nog een voorbeeld waarbij je bismillah zegt. Een dua. Misschien dat je, wanneer je gaat slapen, misschien geef je de hint. Bijvoorbeeld, deze kan je gebruiken wanneer je in de ochtend opstaat. Die is heel goed om te gebruiken, want de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt: voorwaar degene die deze dua uitspreekt. Degene die deze deur uitspreekt, op die dag drie keer, zal hem niets treffen. Geen kwaad zal hem treffen. Nog een voordeel, dan gaan verder. Nog eentje. we verder. Nog Wanneer zeg je deze? Naar buiten of het huis verlaten? Huis uh, In de naam van Allah, ik vertrouw op hem, er is, geen, er is geen kracht en macht behalve bij hem. Deze zeg je wanneer je naar buiten gaat, het huis verlaat. En de profeet sallallahu alaihi zegt, degene die deze dua uitspreekt, voorwaar de shaitaan zal hem niet kunnen treffen en kwaad doen. Dus kijk, uh, als we het hebben over Besmala, hoe efficiënt en hoe belangrijk... البسمله اسم نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله ان انه يجب علينا يجب, يجب. اشي دور خط اشي ستوب يجب هذا ما تفضلت ان انه يجب علينا ان انه يجب علينا تعلم تعلم تعلم, تعلم اربع اربعه اربع Moudaf, <middag>, moudaf, il <ilay> est, <middag>, arbeid in Messiah. Maakt niet uit, inshallah met oefenen, met oefenen, zal je steeds beter kunnen lezen. De moeilijf, Rahim Allah Ta'ala, die zegt: Weet, moge Allah tevreden, moge Allah barmhartig met jou zijn. Dat het voor ons verplicht is om vier zaken te kennen. Waarom zegt hij: Weet, het komt van het woordje... fi'l-amr... bevelgeven van ta'allam. Leert. Oftewel weet... leer... dat dit en dit verplicht is voor jou... en voor ons allemaal. Deze i'lam... is kelime van tenbih. Kelime van... dat hij... iets aan jou belangrijks wil zeggen. Dus open jouw oren wijd... En luistert aandachtig, want ik heb iets belangrijks te vermelden. En daar zijn ook heel veel voorbeelden in de Koran. Wanneer je ziet, weet dat het iets belangrijks is. Allah zegt, let op het vers. Het is heel belangrijk. Datgene wat komt, is belangrijk. We zien weet. En leert dat het wereldse slechts, het wereldse, het leven, slechts genot is. Slechts een spel. Vreugde. Opschepperij. Met degene die meer kinderen en meer, meer wil en rijkdom zal hebben. Als je ziet I'lamo hier, dan weet je dat dit belangrijk is. Als iemand jou anders zou vertellen dat het wereld eruit ziet, zeg je onmogelijk. Allah heeft ons duidelijk uitgelegd, het belang hiervan, dat het wereld slecht dit is. Slecht dit is. In ieder geval, er zijn meerdere voorbeelden in de Koran. Oftewel, wees niet onwetend en onachtzaam over datgene wat ik jou nu ga vertellen. I'lam, rahimakallah. I'lam, dus kalimaten bij is er verschil wanneer ik tegen jou zeg... ...Rahimakallah wa ghafar allahu Is er een verschil? Als ik tegen jou zeg... ...in het Nederlands... Het ...Nederlands is niet sterk... ...is niet... ...sterk aan woorden... ...en het Arabisch is natuurlijk wel het geval... ...maar gewoon by the way... ...wanneer iemand tegen jou zegt... ...Rahimakallah... ...mogen Allah warmhartig met jou zijn... ...of terwijl... ...mogen Allah jou succes geven... ...in datgene wat ook nog gaat komen... En jou vergeven datgene wat geweest is. Dat de rahma van Allah op jou neerdaalt. En dat het jou behoedt van al het kwade. Dat is bij rahma. En wanneer hij zegt, ghafarallahu lek, datgene wat heeft plaatsgevonden van jou zondes en dat je in de toekomst geen... Zonder begaat. Ik heb hier uh, iets opgelet in zijn mukhatabah. In zijn toespraak richting de mensen. Het viel me op dat hij hele mooie woorden gebruikte. I'lam rahimakallah. Weet mogen Allah tevreden met jou zijn. De manier hoe, jou, hoe hij jou aanspreekt. Ging zoeken in bepaalde ayat, Ging zoeken in bepaalde ahadith. Kijken naar de profeet sallallahu alaihi Hoe sprak hij de mensen aan? Als we zien in de Koran. Dan zien we dat Allah ta'ala ons zegt. Wa nasi husna. Hij spreekt tegenover de mensen met goede woorden. Met goede woorden. En die ruwaaie. qulu, hasana. Hasana oftewel goede. En ook over Moes en Harun. Moosa en Harun waren naar wie gestuurd? Naar wie waren zij gestuurd met de boodschap? Naar Firaan. Wie was Firaan? Was het een oprechte persoon? Was het een goede persoon? Was het een slechte persoon? Was het een tiran? Was het een van de slechtste die ooit heeft geleefd in het wereldse? Wat zegt Allah Ta'ala? Tegen Moesah en Harun... إِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ تَغَى Ga! jullie samen, jullie tweeën maar Firaun, hij is waarlijk de grens overschreden. en spreekt hem met een zachte woord Imam Al-Qurtabi, in dit vers, wat apart was zegt iets aparts het is apart en het blijft apart hij zegt waarlijk, hij was een tiran. Degene die na viraan komt, zal niet zo erg zijn als viraan. Dus als hen bevolen is met hem op een zachte wijze te spreken, dan heeft die andere meer kans en meer recht op dat je hem beter aanspreekt. En er was niemand beter dan Moosa en Harun, die na hen zal komen, behalve Mohammed s.a.w. ...maar die alsnog goede woorden gebruikten. Ook zegt Allah Ta'ala... ...en zeg tegen mij dienaren die het goede spreken. Of zeg tegen mij dienaren... ...waarlijk verandert jullie wijze... ...maar spreekt alleen het goede. Spreekt alleen... Het goede. En ook in de hadith van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam En wees allen dienaren van Allah en broeders van elkaar. En ook over de woorden. Als we het hebben over goede mukhataba het goed spreken tegenover de mensen dan zeggen we dat Allah Ta'ala zegt: إِلَيْهِ yas'adul kalimut t'ayyibu. Wees bewust, zoals Allah hier zegt, naar hem stijgen de goede woorden op. En de goede daden stijgen ook op. In bepaalde uitleggen van dit vers, voorwaar. Het goede spreken wordt naar Allah verheven als een goede daad. Dus de goede woorden die hij uitspreekt, is net als een goede daad die naar Allah wordt verheven. Opgehemeld. Ook over de Profeet, sallallahu alaihi wa Die zegt: Lees al-mu'minu bi'ta'aan, ta'aan lal-la'aan, wa lal-fahish, Wal lal-badi'. de gelovige is niet degene die veel scheldt. Degene die veel scheldt. Hij zoekt alleen maar. Dingen om iemand te berispen. Om iemand kwaad mee te doen met de woorden. En ook niet degene die vervloekt. En zelfs degene die vervloekt, die bekend zijn met vervloeken. Die zullen niet bemiddelaar zijn op de dag des oordeels. Als shufa'ah. <tot vertelt> La'natullah <Glass> alaik, La'natullah alaik. Of zijn kind, hij, hij maakt de verkeerde draag. La'natullah alaik. Dat zijn woorden die je uit. Kijk de woorden. Rahimakallah doet dua voor je. Hij spreekt met waqoolu lin nazi husna. Koela la huqawla leyina. En jij zegt tegen je eigen kind of tegen je eigen vrouw: La'alitullah alaik. Vervloekt ben jij. Allah vervloekt, mog Allah je vervloeken. Prophet Sallallahu Alaihi zegt: Het behoort niet tot de eigenschappen van de gelovige dat hij vervloekt. Walal fa'ahis, iemand die vieze woorden gebruikt, onnozele gesprekken. En deze zijn het oude Billah heel veel. Laatste tijd, zelfs bij Ramadan, heb ik opgemerkt: wanneer je bij de winkels bedoel ik, supermarkten, zijn er van die jongens, die moslims heten, die werken als vakkenvullers. In de Ramadan hoor je de, de vieste te worden. In de maand Ramadan kan hij zich niet onthouden. Hij is gewend. Het is net als automatisme. De ene of hij spreekt het goede. كلام الله قران ذكر استغفار طلب العلم هذا eens hij gewend maar die andere ouders gewend met slechte woorden en noozel gedraag geschield en Vreest het vuur, al is het met een pit van de dadel. Of een helft van de dadel. Een stukje van de dadel. Maar wat zegt de profeet, sallallahu alaihi wa sallam? فَإِلَّمْ تَجِدُوُ Maar als je dit niet vindt, als je bijvoorbeeld niet geld hebt, het geld hebt, als je niet in staat bent iemand profijt mee te doen met jouw aandeel, met jouw geld, met jouw rijkdom, met de goede woord. Met één woord. Met een goede woord. Dus dit is ongetwijfeld. Doet dit de schrijver? Hier. Ongetwijfeld. Antwoord is ja. En wij zullen zien inshallah ta'ala. Wat deze verplichte vier zaken zijn. We hebben jullie een inleiding gegeven. En wij zullen zien waar hij en welke boodschappen hij allemaal voor ons heeft. Dus dit was de introductie en inleiding. En de volgende keren zullen we inshallah zien wat de, het boek verder zal hebben. Dus ik raad aan ieder om deze les voor zich een beetje te herhalen. En de volgende keren, wij zullen kijken, we zullen het proberen in contact te houden. Als het lukt, de stencils met de Arabische en Nederlandse, zodat het makkelijk te volgen is. En anders... Allemaal op internet kunnen jullie vinden al-USULU talata. De drie fundamenten vertaald. En dan printen jullie het zelf uit. Want het is veel makkelijker, veel leerzamer dan alleen hier zitten zonder op te schrijven of te noteren. Als er vragen zijn om dit of iets onduidelijk, dan kunnen we inshallah dat nog beantwoorden. Nee, geef Dank u wel.